Dagen. ...en een voorspoedige Diktar start met het Nationaal. De Belgische premier De Rupo heeft zijn medeleven betuigd aan de betrokkenen van de aanslag vanmiddag in Luik. Samen met, de, met koning Albert en koningin Paola brengt hij een bezoek aan de Place Saint Lambert. Een man van 32 gooide rond het middaguur granaten in het publiek en schoot daarna met een mitrailleur om zich heen. Daarbij kwamen twee jongens van 15 en 17 om en een vrouw van 75. Ook de dader is dood, volgens Belgische media pleegde hij zelfmoord. Rond het plein blok grote paniek uit. De politie zocht onder meer met helikopters naar andere daders. Die zijn niet gevonden. De dader is een bekende van de politie. Hij werd in 2008 tot een celstraf veroordeeld voor drugshandel en wapenbezit. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten en moest zich vandaag melden bij een politiebureau. In Florence heeft een 50-jarige man twee mensen doodgeschoten en drie verwond. Op een markt schoot hij twee Senegalezen straatverkopers dood. Later beschoot hij nog twee Senegalezen. Toen de politie hem wilde arresteren, steren, pleegde hij zelfmoord. De Senegalezen waren illegaal in Italië. De dader zou hebben gehandeld uit racistische motieven. VVD en PVV willen dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrente. Ze zeggen dat in een reactie op de jongste cijfers van het Centraal Planbureau... Volgens het CPB verkeert Nederland in een recessie en krimpt de economie volgend jaar met een half procent. Voor de PVV is het nog geen uitgemaakte zaak dat extra ingrepen nodig zijn. PVDA en SP zijn bang dat het kabinet de economie kapot bezuinigt. D66 en GroenLinks vinden dat er nu echt moet worden hervormd. De agent in opleiding die vrijdag een cashier van 18 doodschoot in een winkelcentrum in Almelo heeft zijn eigen dienstwapen gebruikt. Ook heeft de man van 25 zich later in zijn huis in Almelo met datzelfde wapen van het leven beroofd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt na onderzoek. Het weer de buien trekken naar het oosten weg. Vanavond wordt het grotendeels droog. Maar in het westen opnieuw een paar buien. De zuidwestenwind is op de Wadden eerst nog stormachtig. Het is 8 tot 11 graden. Ook morgen veel wind en buien en iets kouder. Daarna blijft het wisselvallig. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op dinsdag. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A4 Den Haag Amsterdam verzoekt de Wouden 5 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Op de A4 richting Den Haag verzoekt de Wouden 5. A9 Diemen richting Alkmaar voor meer 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht verknop het Miss Klausplein 4 kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn weer open. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knop het Kleinpolderplein 8. Op de A15 Europoort Rotterdam verknop het Vaanplein 6. De A15 van Rotterdam naar Europoort verspijken Nissen 5. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor het Ridderkerk 6 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het de Bresseplein 8. De A27 Gorkum richting Utrecht voor Utrecht 4. De A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Leusten 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Just a dream. Like thieves at the dark end of the street, tired of hiding alone. So break out, nah, I ain't tripping. Ask yourself, there's a light.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 Je kunt me voelen hoe ik om je heen uit van jou Waar voel ik me nog leef Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan me zeggen wat ik fantasieer Wat ik met je wil en ook wel wanneer Ik kan me raden wat je zegt Zelfs als je vertelde Dat hoop je van Maar ik kan veel beter zwijgen Zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar naar achter kijken, tot ik alles van je deed Met alle mensen, gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen, tot je ook iets in muziek Wil je je langs van kennen, maar misschien wil jij dat niet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 Het ritme, ritme. van ZFM.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 Hoe je op ZFM? ZFM. ZFM.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 girl, you throw it seems Life is full, I is this folk I'm pleased I love this truth I, because the truth I, You're doing what you do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 of joy and laughter. People shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord,